Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe wet gaat zoals gepland op 1 mei in, inclusief de wijzigingen naar aanleiding van het referendum. Dat heeft minister Ollengren bekendgemaakt. In de aangepaste wet staan strengere bepalingen voor het omgaan met privacygevoelige informatie. Premier Rutte zegt dat het kabinet zijn best heeft gedaan om aan de bezwaren van tegenstemmers tegemoet te komen. De voormalige Catalaanse regio-president Puigdemont is vrij. Hij heeft de gevangenis in het Duitse Neumünster verlaten na het betalen van een borgsom. Hij moet wel in Duitsland blijven. Puigdemont werd eind vorige maand vastgezet op verzoek van Spanje... dat hem wil vervolgen voor rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. De rechtbank in Amsterdam heeft een Chinese man veroordeeld voor het smokkelen van vijf horens van neushorens. Hij moet één jaar de cel in. De horens, met een waarde van een half miljoen euro, werden in december in zijn bagage ontdekt toen hij een overstap maakte op Schiphol. Een Nederlandse Somaliër heeft in Engeland acht jaar cel gekregen voor terrorisme. Volgens de rechter had hij plannen om zich in Syrië als jihadstrijder aan te sluiten bij islamitische staat. Hij zou ook plannen hebben gehad om aanslagen in Engeland te plegen, maar daarvoor is hij niet veroordeeld. De Somaliër heeft een vrouw en vijf kinderen in Nederland, maar ook een gezin in Kenia. SBS gaat toch door met Utopia. Het tv-programma moest in eerste instantie stoppen... omdat het huurcontract van het terrein bij Laren niet wordt verlengd. Maar na overleg met een aantal Gooise gemeenten... is er nu een andere plek voor Utopia gevonden. Vanaf 4 juni moeten 15 nieuwe bewoners daar met weinig middelen... hun ideale samenleving zien op te bouwen. Het weer, het blijft de komende uren zonnig... en vannacht blijft het droog, minimaal rond 5 graden. Morgen zonnig, maar in het Westen meer bewolking. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene in de geest van de ANWB. De meeste vertraging is er onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Kerkdril rijdt het langzaam over 25 kilometer. De vertraging is daar een uur door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Zaandam en de afrit Avenhoorn 13 kilometer en ruim een half uur op onthoud. Komt ook door een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. De linker rijstrook is dicht op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal. Daar is namelijk zojuist ook een ongeluk gebeurd. En je staat al vanaf Maren in de het tijdverlies is 20 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, nog 6 kilometer bij Moordrecht door een aanrijding. En het is erg druk op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Beeldhoven en Eemnes. Daar heb je ongeveer een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is weer tijd voor... Waar is de tijd voor? Ja, voor de door. Op de vrijdag. Ja. Ja, en we zijn weer compleet. Ja, inclusief het gemopper van Ro over jouw mooie dansje. Ja, nou ja, het, stel... Hallo allemaal. het stelt ook niet zoveel voor natuurlijk het dansje. Nee, nee dat maakt nee. niet uit. Hij moet ook deze... niet zo mopperen. We beginnen altijd met lol, toch? Ja, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja, wat kan u verwachten? Ja, een heleboel dingen eigenlijk. We hebben onze vaste items uiteraard. De, de, onder andere de column van Marco Termes. En we hebben filmmuziek. En, en het weer voor het komend weekend. En wat hebben we hebben nog een stampotje van de week. Doetje van de week. Van de week. Van, nou, we hebben een hoop. Dus, nummer, man, Dus man. we gaan maar gauw beginnen, denk Waar ik. Waar gaan we mee beginnen, als? Waar gaan we mee beginnen? Ja, dat heeft Ro uitgezonden. Nou, misschien zegt dat wel. Sex, love en <lacht> water. Nou, nou dan we weet kijk. je dat wel, hè? Ja, ja. Van Armin van Buren. Ik zeg niks. Jij zegt niks? Nee. Nou, dan gaan we maar beginnen. <lacht> Okay. plezier iedereen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Een hele prettige uitwinding. Hans, Hans, Hans. Ja. Je ja. zal het weten ook. Ja. De eerste luisteraar zet nu de radio uit, omdat jij er bent. Hij is er weer. Ja, ja, weet niet. Misschien die in Hoofddorp. Je weet het niet. Ja, het ja, ja. ja, ja. zou ze kunnen. Je, je, je, wat jij zegt, je weet het niet. Nee, je weet het dat je dat niet. Weet het niet. Nee. Daar ja, gaan we mee door vertellen. Gaan, we, He, gaan heb we jij door? al nee, wat? We gaan nee, jij gewoon. gaat toch meestal beginnen met een gezellig item, of niet? Wat moet ik dat doen? Ja, met uh, oh. de uitagenda of zo, okay, waar je. we naartoe moet gaan. Nou, lekker, dan moet ik het even zoeken. Ja, ja, dat het, staat ja. al voor je niet. Nou, dan zullen. begin ik gewoon met de evenementagenda ja, van die. april. De zevende, ja, dat is klessenconcert en het is in de, gaat de kerk om half drie. En de achtste, jazz in Zandvoort met zangeres Sanna van Vliet, Theater de Krocht, aanvang om half drie. En de vijftiende Jazz in het Wapen. En het is in het Wapen van Zandvoort uiteraard. En het is om vier uur. En de vijftiende klassiconcert: Concert Piano Recycle. Met Herman de Rauw en Wilma Broeren. Pro protestantse kerk om drie uur. Twintig tot de 22e. Vintage at Zandvoort. Een weekend vol volkswagenliefhebbers, En het is locatie... Volkswagen. Volkswagen. Oh, Volkswagen. De VW'tjes, weet je wel? Die denken het kevertje ah. en zo. Kevertjes? Ke kevertjes? Ja. Die zijn een kleine zwarte basis. Ja, ook. Ja, ik ben <laughs> echt om de Nee, nee. <laughs> <laughs> Locatie uh, in Zuid. Parkeertrein ja. Zuid. En de 22e, American Sunday. Circuit Zandvoort. Hoe zeg ik dat? Hè? Ja. American Sunday. Ja, heb les gehad. Kijk, ja, van jou. Oh, ja. <laughs> de 27e, Koningsdag. Diverse activiteiten in Zandvoort. De 28e, KNRM. Reddingsbooddag. En het is een open dag. Beachclub 10, van 10 tot 4... En de 29e, Zandvoortse Heldenplein, hulpdiensten tonen hun materiaal op het Badhuisplein van 12 tot 3. Ik weet waar die eens heen is gegaan. Wie wat? De volkwagen en de reddingsboot. Ja, ja. Die precies andersom En dan was het toppie nee, geweest. Ja, ja. Ik heb mijn de wagen, verloren, volksgewagen. <laughs> ik, zeg niks, ik zeg niks meer. Ja, oh, is, is dat en, Nee, ik zeg vandaag helemaal niks Je meer. zegt nog heel veel. Nee, nou, ja, reddingsboot. Hij Nee, een reddingsboot. Vind ik mooier klinken. Ja, dat kan. Dat, het maar ken. het is niet goed. Het kent, maar het ja, is niet ook goed. ook dat is niet We, goed. Weet je, <laughs> weet je wat ik mooi vind klinken, Hans? Wat zeg jij? Muziek. Weet je wat ik mooi vind klinken? Nou. Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Ja. Slaat nergens op. Zeg ik toch, je zal weten dat ja, is spijt je op je voorhoofd. Toch over. weer gezellig. <laughs> <Ja. laughs> Muzika. Unfinished sympathy. Symphony. Sympathy. De, Nog een keer. Ah, ja. Sympathy. Ja, je, zet, je zet de, F de S voor je. Nee, nee. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. <lacht> is, is dat nu al? Ja, geweldig. Is dat echt nu al? Ik nee, er... nee, Hans, ik druk maar wat knoppen in. En ja, uh, nou ja, dat doe je toch altijd. Hij het. komt altijd zo leuk 20 centimeter boven <laughs> zijn stoel uit... als je een jingle ja, nee, is. jij niet Maar dit verwacht. is zo'n harde, hè? Harde ja, ja, knal is dat erin. Nee, ik heb er geen huh? last van. Mijn koptelefoon staat niet op standje, op doof. Dus dat scheelt een end. Zeg je? Ja, precies. <laughs> <laughs> nou, ik, goed, we gaan naar het instrumentaal van de week, ja, want dat zei, dat zei die al. En dat is The Lonely Shepherd. Huh? Ja, ja. Nee. Ja, echt wel. The Lonely Shepherd. Hans in mijn lijst staat eindzame hirte. Ja, dat is hem ook. Nee, maar ja, dat, ja, dat moet jij denk... niet zeggen. Lonely Shepherd. Er Wacht. staat hier eindzame hirte. De Lonely Shepherd, ook wel bekend onder de eindzame herten. Of der eindzame herte in het Duits. Of als El Pasto Solitario in het Spaans. En het is een instrumentaal stuk van... Wat is dan in het Nederlands? Want nou komen alle buitenlandse titels voorbij. Ja. Het eindzame hertje. Ja, zoiets. Nee, herder dan. Het kleine hertje dat eenzaam Toch? is. Toch? Denk ik zoiets. Ja. Nee. Oh, en... oh, kleine hertje. Nee. soort van. En het is een, een taalstuk van James Boss, wat ik gezegd had. <laughs> Wordt het eerst uitgebracht in een opname met een Romeinse panfluitist, George Zamvir. De melodie is gebaseerd op een Peruviaanse lied genaamd El Condor Pasa, of De vlucht van de condor, gecomponeerd in 1913. Moet je naartoe. Ja, Het betekent gewoon: de condor vliegt voorbij. Zoiets. Uit het jaar kruik. <laughs> ja. Ha, ha, uh, even, uh, even een technische vraag, ja. Hoe lang ga ik deze draaien? Uh, je zal het, als jij hem mooi vindt, mag je hem uitdraaien. Anders mag je hem halverwege draaien. Halverwege. goed nou, idee zelf kijken. Je, ja. hebt, uh, ja. Ja, je hebt het zelf in de hand. Ja, ik heb dus het helemaal niet in, in de handen die voor doen. mij kan kijken, Hans. Nou, laat hem maar eens horen. Jij vindt hem mooi. Ja, dat weet ik niet. Daar heb je hem. Oh my god. We gaan we ah, niet meedoen? Nee. Volgende. Ah! <hijen> Dat is <was> niet al verwege. C <hijen> F Radio. Sorry. Mm -hmm. Hans? Nee, nooit. Nee. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar het lukt mij niet. Maar je dondert steeds van die pan af, zeker. Ik heb net even ja, ik een. Ik heb de... geen geluid uit die pan? Nee. Ja, ding, ding, ding, ding. Ik heb net een doosje tissue op tafel gezet. Dat als de tranen uit je ogen liepen, dan kan je dat even afdeppen. Want je vindt het mooi, ja, he? ja, ja, Jij Ja, dat het wel. Mooi, maar je zit te liegen over een doos tissue. Dus ik zie niks aan je. Ja, en dat niet alleen. Uh, tranen uit je ogen, moeten ze anders buiten lopen dan? Ja, dat weet ik niet. Dat, nee, er is wel we een spreekwoord, een springende nee. tranen in je broek. Maar... Nee, dat is wat anders. Dat is wat anders. Zucht. Ik probeer het echt nog te sturen, jongens. Maar dit maar, gaat niet ik werken. Vind, ik vind hem gevoelig, hoor, Hans. Ja, mooi, ja. hè? Nee, dat niet. Ik vind hem gevoelig. Wie, wie, wie, wie, wie, je wordt zo wakker en je denkt: Nou, laat ik eens op een pan blazen. Neem je dan een grote pan? Of een ja, ja kleine koekenpan, pan. steelpan, hapjespan. Ja, dan krijg je er geen geluid ja. uit. Uh. Ja. Ik, vind het, uh, ik vind het ingewikkeld. Nee hoor. Ik vind het lastig om op zo'n pan te klimmen en dan te doen. Want ik laar er steeds van die pannen. Er is weinig wat jij. Uh, maar nee, jij ingewikkeld, ja. niet ingewikkeld nou, moet hey, je... Hans, Hans, Hans. Ja. Ik heb twee 41 de week, hè? Nou moet je oppassen, hoor. Hey, ik heb twee 41 aan de week, hè? Ja, is zeker. Eerst maken ze een gat in mijn lijf. Zo groot is dat er een herdershond erin kan springen. <laughs> <laughs> Dan krijg ik griep. Ja. ja. Dat was ook spannend. Ja. En, en... en nou ben ik rechts het over zijn herdershond... die 10 meter te diep gedoken heeft, joh. <laughs> Niet ja, een dag doorheen te springen, maar niet gewoon. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Man, man, man, wat een week. Heb ja. jij nog een uh, nieuwtje voor van de week? Heb nee, niks? Nog, uh, niet veel. Nee. Dus ik bewaar het nog heel even. Ah, oké. Oh. Okay. oh. Nou, ja. ro, ro, dat uh, belooft wat. Ja, dat, nee, ja, dat belooft dat ik heel weinig nieuwtjes heb, Hans. <laughs> nou, maar, alles. Ja. nou, ik heb wel wat hoor. Heb jij wel wat? Ja, jij? ik heb wel wat. Ja, maar de hebben we maar, maar. Onze ja. redder ja. in nood. Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is EFM. Hey, <laughs> Hans. Wij Hans. zijn de Westkust. Hans. Hoor je dat? Ja, Hans. Heet hey. je wat? Nee. Okay. Hij heet geen Hans. Hij heet Westkust. Mijn naam is Hans Westkust. Hold on little girl. me Film. <laughs> Het was Hans die aan meebrommen was. Precies. Ja, ik zing altijd mee, dat vind ik hartstikke leuk. Altijd, dat mag altijd Hans. Ja, altijd. altijd. Altijd. Goed, trouwen, Jan. Ja. Tel nu maar iets wat waar is, wat uit uh, nieuws komt. Nou, we hebben weer jazz in Zandvoort. Dat had je ja, toch april. Nee, dat had ik toen niet verteld. Oh. Ja, in de overzicht. Maar oh, dit, ja. ik ga nu even vertellen wat er precies is. Dan ben ik daar geestelijk mee in de war. Juist. Ja. Ja. Nou, dat ben je wel meer. Maar. Nee. <laughs> Hé, hey, Ja. Het? Ja. Hoor je wat Ja, ik hoorde. Maar ik hoorde ook wat jij allemaal alweer had gezegd. Ik bedoel, je was net een kwartier op gang... en je had allemaal drie keer onder de grond geschuffeld. Kom, Wel, doe eens lief tegen Ik jawel. ben lief tegenhand. Als je me niet gaat kussen. Eeuw. Dat is eng. Oh, dat is niet lief. Oh, dat is eng. eng, oh, eng. Oké. Okay. Nou, de, we hebben het even over de jazz in Zandvoort. En dat is met Sanna van Vliet. En dat is... Uh, 8 april, en dat is dus zondag waarschijnlijk, ja, dat denk ik dat, zondag, van half drie tot half vijf. Sander van Vliet, piano, zang, Ed Verhoef, gitaar, Marcel Siriusse op drum en Erik Timmermans op contrabas. Reserveren kan, maar is het niet nodig. Jazz in Zandvoort is een initiatief van bassist Erik Timmermans dat hij startte in november 2002. Zowel bij het publiek als bij de muzici is een grote behoefte aan een locatie waar de muziek op de eerste plaats komt. En Theater de Krocht beschikt over een vleugel. Biedt ruimte aan maximaal 2200 bezoekers. En is een ideale locatie voor het organiseren van jazzcon. Ja, als je een beetje flink duwt en stapelt. dan kom je wel aan 2000 ja. plekjes. Nou op. zou maar kunnen. Huur een paar van de <laughs> en. Uh... Ja, had je idee. Oh, die op het perron staan. Ja. de treinen vol te trappen. Ja. Ja. Zo. De deurtjes dicht en doen. ik heb dat wel eens gezien op YouTube hoe dat gaat. My god, Dat Komt is zo'n proper. Erg. Ja. Heb je dat wel eens gezien? Ja, heb ik wel eens gezien. Zo, dan dus ze nemen nou echt aanloopjes om de laatste tijd in ja. te vrullen. Ja, precies. Dan de deur ja, dicht en heb ik ja. wow. en, en wat ik nog was vergeten te vertellen, of er nog geen tijd voor, of gelegen, gelegenheid. de afloop kan men genieten van een stoofpotje met het dessert. En reserveren hiervoor is wel noodzakelijk. Dat dan weer wel. Ja, maar het is niet de prijs waarvoor je het kan laten. Het is 11:50 voor eten. Dus maar maar waarom echt, zou ja. je dat willen, Hans? Stoofpotje met de desert. <lacht> en stoofpot en aapzand. Ja, precies. Lekker. Ja. Ja, en dan... ja, ik, sna ik snap er helemaal niks en dan... van. Luisteraars, snapt je nu dat ik het zwaar heb vanavond? Zwaar? Je ik moet niet het. zeuren. Je hebt vorige week tegen mij zitten zeuren. Echt zitten zeuren en zitten miepen. Oh, oh. Nou, ik mis Rood toch wel, hoor. Ja, ik vind ze... Dan word ik zo leuk in de zijk genomen. Ja, nou, nou, doet hij het nou, en dan ga je nu zitten miepen. Nee, ik miep niet, hoor. Hans, hmm. Hans ik neem Braak. Let op. De kollen van de week van Marco Termes. Door zijn. Ah. Gelukkig wij. Oh, Drank, drugs, porno. Niks volstaat. Vergeleken bij jou is alles surrogaat. Dit is een van de kortste gedichten die ik ooit heb geschreven. In drie zinnen laat ik zien dat de dame op een hoger plan staat dan vluchtige zaken. Het ware versus schijn. Liefde overtreft leegvermaak en afleiding. Tevens laat ik in dit gedicht mijn kwetsbaarheid zien. Blijkbaar mis ik haar. Vluchtgedrag vangt dat niet op. We dienen openheid en kwetsbaarheid niet te verwarren met zwakte, in tegendeel. Er schuilt veel kracht in kwetsbaarheid en openheid. Menigmaal het resultaat van overwonnen tegenslag. Alleen dwazen zijn altijd hard. Neergaan is niet leuk, maar het is ook niet erg als je maar weer opstaat. Een waar kampioen weet, dat, weet wat verlies is. Mijn grootste talent is niet het feit dat ik in elf woorden een liefdesverhaal kan vertellen, noch dat ik dit in een roman van honderden bladzijden kan doen. Het vermogen tot liefhebben, geven, delen, discipline en doorzendingsvermogen beschouw ik als mijn grootste talenten. De hele mens als belangrijkste onderdeel van het schrijven. Ondertussen zwalk ik gepokt, gemazeld, falend, soms in zeven sloten tegelijk door het leven. Ik realiseer mij dit. Het stelt mij in staat meestal koelant, geduldig en redelijk te blijven. We dienen anderen niet te beoordelen vanuit onze perfectie, maar vanuit onze vuilbaarheid. Terecht houden we van kwetsbare helden. Het adoreren van mensen met een keiharde, discutabele reputatie vind ik daarentegen weer onbegrijpelijk. Het massaal op een voetstuk plaatsen van misdadigers of rappers die criminaliteit ophemelen, begrijp ik niet. Voor mij geeft dit slechts de karakterswakte en innerlijke leegte aan van hen die joelend om deze platergouden kalveren dansen. Een held of heldin heeft op micro- en schaal een voorbeeldfunctie. Wij dienen daarom onze helden met zorg te kiezen. Het is van belang realiteit en fictie te kunnen scheiden. Wij dienen niet in sprookjes te geloven. Hoe echt ze ook lijken. Destilleer de waarheid uit sprookjes. We moeten onszelf als spiegel voorhouden en wie ben ik, wat ben ik aan het spiegelbeeld vragen. Al is je doel nog zo simpel en eenvoudig, bereikbaar of zo groot, idealistisch, moeilijk realiseerbaar, laat het een positieve keuze zijn... Want dat is de weg naar voldoening en geluk. Stel jezelf tot voorbeeld. Niet dwepen. Word je eigen held. Aldus Marco Termes. See. I love Jennifer Lopez. Ja, die heb ik al. Ja, jij ja, wel. Ja, ja, ja. En Jennifer also. Lopez, die kan er alleen maar naar. Uh, ja. Ja. ja. Weet hey. je wie de pokkendief geroepen heeft? Pokkendief? Ja, pokkendief. Pokkendief. Ja, Britt Dekker. Ah, <laughs> ik vind het zo. Soms vind ik het een schatje. En soms dan denk ik van, kaleren ontslak en een steen. Die hebben meer dan <laughs> jij in je loopt. Ik vind haar op zich ja, wel. Ja, ze is leuk. Ja, ja is ik vind het leuk. Ja, ze is eerlijk. Ja, Wat is leuk. ze denkt, zegt ze ook. En ja, dan, ja, dan heb ik daar toch wel weer heel veel respect ja, voor. Ja. Ze Omdat zegt ook niet zo veel, Hans. Want ze denkt niet zo veel. <laughs> maar onbekenden hadden vannacht een ruitje van haar gloednieuwe auto ingeslagen. En het stuur vernield. En ze zegt. Ben, heb ik eindelijk eens een keer een nieuwe auto gekocht in mijn leven. Jatte ze gewoon mijn halve stuur. Dus uh, ze had gebruld. Pokkendieven. Ja. Ja. Schatje. Dat komt waarschijnlijk komt het in de Vandalen meteen. Dat is een nieuw woord. <laughs> ja, nou, Maar dat is niet nieuw. Nee nee joh. Ja, Maar er zal er niet in Vandalen staan. Pokedief. Nee. Maar waarom nee. zou het er wel in moeten staan dan? Ja, met een nieuw woord. Dat is, een dat is geen nieuw woord. Ja, dat is, dat is waar. Dat mag er niet in aardrijden. Hé, hey, maar jij had het net over Marco Termiss, onze schrijver. Ja. Hij schrijft, ja, een hele bekende schrijver, mm. denk ik, in Zandvoort. Maar Zandvoort heeft ook een nieuwe schrijfster. Ja, ik had het gelezen. Heb je gelezen? Ja. Anita Vrezen ja. heeft een boekje geschreven over de noodzaak van positiviteit, eerlijkheid en onvoorwaardelijke liefde. Maar er zijn wel meer schrijvers. Want ook... Um, oh, Nou ben ik de naam kwijt. Um, Jan Willofs op de terug? Nee, nee, maar er is nog eentje. Die, uh, die is ontzettend bezig. Marike heet ze. Die is heel erg bezig met uh, diëten. Marike van Nijmegen. Nee, maar een zandvoortse. Oh, die ja, weet ik veel. <laughs> dat zeg ik net. En zij uh, heeft bij de Albert Heijn al een keer staan in signeren met uh, al haar uh, dieetideeën. Dus uh, oh. ook dat is oh. een, uh, oh. een leuk oh. bezig... Ja, Marco hebben wij al een keer in de uitzending gehad. En, uh, ja. Een hele goede schrijver. En, uh, ja. Zeker. Ja. En, uh, maar als je ze hebben een boekje geschreven. En het boekje dat is Annisus Lees en Herken. En als je dat boekje koopt, dan, heb je een, uh, dan doe je meteen automatisch... Twee goede doelen worden dan gesteund. Het Prinses Maxima Centrum voor Kankeronderzoek. En de Stichting Dierenleed. Het uh, 100 pagina tellende boekje... is bij de reguliere boekhandel te bestellen... en de prijs is 22,50. idee. Nou ja, je doet meteen een goed doel. En ja, vind ik vind dat ja. mogen we best wel melden. Ja, tuurlijk. Weet nou, je wat je ook mag melden? Nou, wij ook zeg ook niet de, uitvaart, de, de uitvaartleider is even weg. Maar zeg, hij is uit zonder lijk.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 This can't be true, cause Oh, I swear to you. I'll be there for you. This is not a Wist u dat Hans een nieuw scheldwoord had gevonden? Wat well, dan? Pokken! Liedje. Pokken! <laughs> ja, ja, hij gaat meteen in. Uh... Hij gaat meteen in. Uh, dekken Brit. <laughs> Britje. Wat ja, gaan we doen? Brit dekken. Ja, uh, het was een, le een leuk programma. <laughs> Die heeft ze vroeger gehad met iemand anders samen. Oh, ze ik, heeft ik, verschillende dingen. Nee, maar gedaan. Brit en dat is zo is ze eigenlijk begonnen op de, te, op de televisie, kan ik me herinneren. En, uh, die, uh, en dat was een hele uh, kiene tante. En zij was dan minder kien. En Yo, dat was een hele leuke combinatie. Het was ook niet moeilijk om een kindere tante ja, te vinden. Ze, dat ze, wij... ze is begonnen Hans, als uh, een van de drie of vier dames die op een bankje zaten. En uh, uh, de meest simpele uitdrukkingen moesten gaan. Oh, ja, die ken, ja, oh, oh, dat wist ik. Ja, die ken ik wel. Ja. Ja, zo ja, is ze ja. Oh, eigenlijk. dat wist ik niet. Oh. Die, maar niet, ja. niet vanwege de dames, maar vanwege het programma zelf. Ja, de mij deed het, geloof ik. Oh nee, er is zitten verschillende... Ja. Er is er ook zo eentje, dan wordt er aan een dame gevraagd... hoeveel eieren zitten er in een dozijn? En dan zeggen ze, ja, ha, ha, ha. dat is een strikvraag. Die weet ik wel. Het ligt er maar net aan welk doosje je koopt. Want in sommige zitten er zes. En andere weer acht. En in andere tien. Ha, ha, ja. Dacht je dat ik suf was? En nou, dat trap ik echt niet in, hoor. En jij zou ook mee kunnen doen. schrikkelijk. Ja, ik vind het gênant, een beetje als je uh, verdient aan de lage intelligentie van iemand anders. Ja. Weet je, dat... Mm, nee. Een beetje, beetje min vind ik het wel. Maar goed. Ja, maar als die anderen dreigen voor leent, dan is het niet anders. Ah, ja, uh, Toch? Ja. Uh, yeah. die, die weten vaak, als ze heel slim zouden zijn, dan wisten ze dat de <laughs> consequenties Zullen we daar straks op doorgaan? Ja. Eerst even lekker muziek. doen. muziek doen? Ja, gaan we gaan door een Duits. Ik. Ik, heb, ik. heb het zo naar mijn zin zo. Gaan <laughs> we <de> muziek doen? I try to be like Chris <laughs> Kelly sad So I tried A little Freddy mm -hmm. I've got an to My mm -hmm. Sad. So I tried it, little Freddy But mm -hmm. I've got an answer to me Het Kelly van Mika. Hoe ja, ik, ik vroeg me eigenlijk al af of dit Chris Kelly was, maar nee. die over Mika zong. Of Mika. is Kelly. <laughs> nee, nee, dit okay. zou zingen, Hans. Ja, dat dan, vraag, uh, ja dat, daarom vroeg ik het jou. Dan heb je wel een wereldwondertje. Ja, dat bedoel ik. Maar ik heb altijd, die deed, uh, uh, o, altijd de vraag: joh, waarom zit jou toch zo strak? <laughs> ja, precies. <laughs> oh, Hans zit maandag even van help. Tok. Maar je je beschermkap voor je edele delen... bij de heren, bij het voetballen. En, en nou, voetballen niet, als Dat is niet zo ver. Oh? Nee, dat is heel nee, In uh, het begin gebruikten ze dat ook bij voetballen. Uh, hooguit de keeper. Nou ja, maar dan ook. Ja. Uh, ijshockey en, en dat soort toestanden. Die Ede. hebben een tok. Dat is een hard plastic driehoekig kapje. Ja. En dat kan je dan voor binnen rond je edele delen... zodat ja. die een beetje beschermd zijn. Oh. Dat noemen ze een tok. Oh, dat wist ik niet. Nou, bij deze. Dank je. Maar je... Hans, je, je wist het niet. Ja. Zo schattig. Jo, ik ben zo'n trainer geweest, wat wil je nou? nou dat, dat, ja, als je bij de heren hebt, hebt getraind, dan heeft de, ook, de Catcher waarschijnlijk tok hoor. Ja, dat was ik. Ja, ik ja, ik tok. Nee, ik was Catcher. Ah. En tegenwoordig praat ik een beetje groot. Ja. ja. <lacht> je niks en, doen? en je kinderen zijn geadopteerd. Ja, ja, nee, die waren er al. <lacht> filmmuziek van de week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Ja, nou, dat ben ik dus. Wat oh, heb uh, je uitgezocht? Ik, dan? Nou, um, uh, uh, ik, ik had er niet zoveel uh, tijd voor om even wat uh, snel uit te zoeken. Dus ik heb me met uh, de, het leie, leie, Jantje uit leie. Moeilijk, hè? Ja, laie Jantje. Haha. <laughs> Daar heb ik me er maar van afgemaakt. En ik, ik heb even gekozen voor een nummer wat ik al een hele poos niet gehoord heb. En dat is The Ballad of the Easy Rider van The Birds. Uit de film Easy Rider. En ik heb ooit al eens verteld uh, waar het ding over gaat. Uh, twee jongens doen een drugstil. Maken een roadtrip. Maken van alles mee. En worden op het einde van de film heel triest over de hoop geschoten. Oh. <gasps> Goes, that's where I want to be Flow, river flow Let your waters wash down Take me from this road To some other town All they wanted was to be free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 Take it from this road. Other town. Zomer of winter. Altijd weer FM. Ja, nou, dat was hem dan. Lekker kort. Nou, wel een mooi plaatje. Ik vind de beurt... Wat zeiden we al? De beurt ik een hele mooie groep. Zingen, ja. zingen heel mooi. Ja. Mooie liedjes. Ontstaan vanuit de kerk, hè? want het is een, kerkkoor, tenminste een kerkgroepje vroeger. Ja, voor die maar dag. Hans, als ze niet mooi zouden zingen... ...dan waren ze niet zo beroep geweest. Doe jij nou, Hans? Nee, ik deed niks. Jawel. Nee, ik deed helemaal niks. Jawel. Ik kijk wel uit. Um, maar er is van de week is er ook nog een collecte voor de Hartstichting. En ja, dat is toch ook een heel erg goed doel, vind ik zelf. Van 8 tot 14 april is de jaarlijkse collecteweek van de Nederlandse Hartstichting... Tijdens deze week vraagt de Hartstichting financiële steun... voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Laat uw hart spreken. Nee, dat vind ik een hele mooie. Laat uw hart spreken en help ook mee in de strijd... tegen deze ernstige volksziekten. Dat vind ik een hele mooie. Laat uw hart spreken. Die gebruiken ze al een paar jaar, volgens mij. Dat vind ik een hele mooie. Ja, dat is een goed gevonden. Ja. Sommigen zeggen dan, ga hart spreken. <laughs> Dat is weer wat anders, hè? Ja, dat verwacht jij ook, want jij was zo doof als een Ja, dat alleen rechts, je? hè? Ja, hoe komt dat? Hè? Alleen hoe, komt dat? hoe komt dat? Gewoon koudheid en zo. oor zit gewoon prop dicht. Oh, maar dat heb ik, ja. al, heb ik al jaren. En, en, en jij zit rechts van mij, Hans, dus... Ja, heerlijk uh... van jou. Ga je nou alweer dat nummer doen? Oh, heb ik hem gedaan? Nee, daar is hij mee begonnen net. Laat je niet in de maling nemen, hoor. Die hoorde je net al een stukje. Oh, zo bedoel je. Ja. ja, Hans, ik wil een andere zaak tegen. <laughs> 10 minuten is het voor de de meerderheid. Weekend! <laughs> ja, bijna. Ja. Ja, bijna. Ja, bijna. Dan wordt het ook avond. Dan zeg ik goedenavond. Dit maakt van goede Ja, precies. Ja. Dan mag het eigenlijk ja. weer. Hè? Ja. Zeg, Al, heb jij nog iets uh, gehoord over de uitslag... van wat de rechter heeft uitgesproken? Over wat? Over mij? Over uh, die Beverwijkse familie B. <laughs> B? Ja? Nee, B. Nee. De, de, de leden van de Beverwijkse familie B... moesten gisteren voor de rechter in Alkmaar verschijnen... Uh, ze werden onder meer verdacht van mishandeling, heling en witwassen. Uh, bij een garagebedrijf van die familie in Wormerveer... werd bij een inval in 2017 bijna 3,5 miljoen euro aan contanten ontdekt. Uh, ook werden er meerdere gestolen auto-onderdelen gevonden. waaronder de airbags en een compleet motorblok. Nou, zo is de lijst enorm. Dus ik was eigenlijk nieuwsgierig wat daaruit nee. was gekomen. Geen idee. Hmm, Oké. Okay. Nee, ah. ik, ik wist van de familie B helemaal niks. Ah, oké. Okay. Nee. Ja, ik was wel nieuwsgierig. Nee, wat maar uit dat dan zegt er iedereen die er wat mee te maken heeft. <laughs> nou ja. Ik, ik weet niet. Ja. Nee? Nou, zo. Kunnen we het niet vinden ook? Er? Ja, vast ja, dan wel. Dus dan rij je even naar B. Ja, is goed. We kunnen ook Ruud even bellen. Misschien dat hij het weet. Ruud. Uh. Where is the moment we need the most? You kick up the leaves Hoe kan, je nou tegen het weekend, hoe kan je nou tegen het weekend een plaatje gaan draaien met Bad Day? Het is toch helemaal geen Bad Day op het vrijdag? Nou, echt wel. Nou, uh, ja. we hadden het de vorige keer nog over de goede vrijdag. Ja. Nou, ik geloof niet dat hij echt een geweldige dag had. Dat was ook wel een soort van Bad Day als je gekruisigd wordt, toch? Ja, dat wel, ja. Maar dat ja, ja. was toch ook tegen het weekend, ja, ja, ja, ja. Maar eh, dames en heren, ja, we wel. zijn er bijna doorheen, het eerste uur. Ja, ja, ik zag het. Ik, ik denk, wat vliegt daar? Nou, het was de tijd. Ja, dus we gaan eruit met uh, een pocket full, pocket full of sunshine van Natasha Bedding. En dan, uh, na de kwamen we dan horen we elkaar weer. Dus zijn we er weer. En zo sommigen zeggen dan, ik dat op hier de brug over.